Katrien Straatman met het NOS Journaal. oud vicepresident Joe Biden heeft bekendgemaakt dat hij de presidentskandidaat van de Democratische Partij wil worden. Hij maakte zijn kandidatuur bekend in een videoboodschap. Zijn kandidatuur werd al lang verwacht. Hij voegt zich bij de meer dan 20 Democraten die in voorverkiezingen gaan uitmaken wie het volgend jaar mag opnemen tegen president Trump als die door wil gaan. De politie heeft een verdachte aangehouden voor een reeks steekincidenten in Noord-Holland. In november en januari werden onder meer in Kastrikum vier vrouwen aangereden en gestoken... terwijl ze aan het fietsen of hardlopen waren. De verdachte is een man van 23 uit Juliana-dorp. Hij is gisteravond aangehouden. De top van het OM heeft de Rotterdamse hoofdofficier van Justitie van Nimwegen... geschorst vanwege ernstige schending van de integriteitsregels... Aanleiding is het rapport van de commissie Fokkens over onder meer... de liefdesrelatie tussen Van Nimwegen en een collega-hoofdofficier. Ze logen over het bestaan van die relatie. De politie heeft een inval gedaan in een woning in Eersel... waar twaalf mensen op het punt stonden... de verboden en hallucinerende stof Ayahuasca te gebruiken. Er zijn vier verdachten opgepakt, twee Italianen en twee Spanjaarden. Aanleiding voor de inval was de dood van een 31-jarige Hongaar... vermoedelijk na gebruik van de harddruk tijdens een zogeheten healing-sessie. Busgema busmaatschappij QBus wil dat asielzoekers op de lijn tussen Emmen en Ter Apel vooraf een kaartje kopen. Op de bussen zou een grote groep mensen geregeld voor problemen zorgen, vooral kansloze asielzoekers uit veilige landen. Volgens QBus willen ze gratis meerijden... en als dat niet kan, zetten ze het op een schelde. De busmaatschappij gaat meer beveiligers op die lijn zetten en vandaag praat QBus met het centraal orgaan asielzoekers, het COA, over de problemen. Het weer, wolken en nu en dan zon. Vooral in het zuidwesten en zuiden kan een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 17 en 20 graden. Vanavond gaat het op meer plaatsen regenen. Morgen periode met zon en vrijwel overal droog. Maar het is dan wel een paar graden frisser. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij Matchbox op deze 25 april van het jaar 2019. We gaan luisteren naar aflevering 276. Het is dus weer even wennen na twee weken afwezigheid, maar de knoppen zien er nog hetzelfde uit en de muziek die klinkt ook fantastisch. Je kunt het programma beluisteren via de kabel op 104.5, in de Eter op 106.9. En als je wilt kijken en luisteren, even het internet open doen en ZFM live intikken. Mijn naam is Bart van der Meer en we beginnen met de free en daarna de motions. Veel plezier, komend uur. Go home! steeds is van The Motions It's Gone uit 1964. En we begonnen met The Free uit 1970. En All Right Now. En de derde is altijd een wat rustiger nummer. En vandaag is het iets bijzonders van de House Martins. En ze doen het volkomen a cappella. En dat komt uit 1986. Caravan of Love. Ah.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 sister, she's my sister, don't you know, we'll be living in a world of peace, peace. in the day when everyone is free, we'll bring the young and the old, won't you let your love flow, flow from your heart. Join the caravan of love, stand up, stand up, stand up, everybody take a stand, join the caravan De House Martins uit 1986 en The Caravan of Love, volledige kapelle gezongen. Uitmuntende uitvoering, moet ik eerlijk zeggen. En dan zijn we toen aan die top 40 van 50 jaar geleden. 25 april 1969, vijf nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe is de klapper van de week. Nou... Dat is hij deze week, inderdaad. Maar dat ga je zo meteen horen. Eerst nummer 35, de eerste nieuwe van de Fifth Dimension Aquarius Let the Sunshine In. Bij de hit voor de 5th Dimension Aquarius. Let the sunshine in. Nieuw op nummer 35. En dan zijn we alweer toe. aan de volgende drie weer binnenkomen. Een paar plekjes hoger op 32. Diane Ross and the Supremes. And I'm living in shame. Van in Shame, Diane Ross en de Supremes. En die kwamen binnen op nummer 32. En weer drie plaatsen hoger vinden we de Isley Brothers... met Behind a Painted Smile. zeggen. The Ashley Brothers and Behind a paint Painted Smile op nummer 29. Twee plekjes hoger op 27. Herman's Hermits, My Sentimental Friend. On the floor Het was de vierde van de vijf nieuwe binnenkomers, Herman's Hermits... op 27 en My Sentimental Friend. De hoogste nieuwe binnenkomer is sowieso natuurlijk de klapper van de week... maar dit is wel echt de klapper, want hij komt binnen op nummer 1: De klapper van de week, week, week, Hier zijn de Beatles en Get Back. Rosetta. Sweet Rosetta thought she was a cleaner, but she was a frying Yeah, right? the picture. The picker. picks picture of the, picture, the fingers, is great. Okay. Mm -hmm. uh, Junior Walker and the All-Stars and I'm a Roadrunner Baby. En dat was uh, 1969, net zoals die uh, top 40 van 50 jaar geleden. Oké, okay, deze plaat die we nu gaan draaien... die komt elk jaar om deze periode zo'n beetje komt die wel langs. En dat heeft te maken met bijzondere herinneringen... die we nog steeds aan het opbouwen zijn. Hier is Elton John, Club at the End of the Street. There's Alles te maken met vakantiegevoel. Club at the end of the street. En dat was natuurlijk Elton John uit 1976. Nee, 77, trouwens. Oké. Okay. Um, we gaan net de tip van Willem door. En die komt vandaag van een dubbel of een driedubbel album... als ik het goed heb. Van Paul McCartney, Wings Over America. Een live album. En we gaan daarvan draaien. Nummer Maybe I'm a Maest. Dat schreef Paul voor zijn vrouw Linda. Hier is McCartney van Wings Over America... Maybe I'm amazed. Album Wings Over America Was dit Paul McCartney met De live uitvoering van Maybe I'm Amazed, de tip van Willem De volgende tip die hoor je op uh, 6 juni en van Paul Is het maar een klein stapje naar Ringo Hij zingt de titelsong van zijn album Boku of Blues I left Louisiana. I had me big plans To go out and take me All over this land to see me, the world. I left my sweet girl who gave it a whirl, but now here I stand alongside the road with holes in my soul, in my shoes, and Bookoo's the blue. Freedom should bring. I see me today, but no yesterday. That I threw away my most precious things. I see me a man who's lonely once only to lose. Who could van zijn album uit 1970... Ringo Starr and the Boku of Blues. En dan zijn we nu toe aan uh, een nummer van uh, Pussycat. Dat heet Mississippi. In de tweede uur hebben we trouwens nog een Mississippi. Maar dat is weer een heel andere... Het laatste nummer van deze stuur kwam van Kate Bush van haar album Never Forever uit 1980, Babushka. En uh, Hank B. Marvin brengt ons naar het nieuws en de berichten met Summer House. Tot, zo Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer.